En ook na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sehoka van de ANWB. In de Randstad staat een lange file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. De stad is Afrit-Leerdam en Gorkum, 8 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Met uh, twee leden van de scoutinggroep. En dan moet ik het heel goed zeggen. Stellen Stella Maris Sint Willebroorders. Wille Wille ja. Juist. En zij houden een open dag. Op Dat dit klopt. moment in Zandvoort op het Raadhuisplein. Ja, op dit moment. Vanaf 12 tot uh, 4 gaan we eigenlijk helemaal los. Gaat het feestje beginnen. Uh, workshops hebben we voor iedereen. We hebben uh, uh, uh, zicht. We hebben, we hebben mooie torens gebouwd. We hebben een keukentje gebouwd. Je kan echt in de wereld van scouting duiken. Mag ik even stukje terug? Met wie praten wij? Sorry. Je praat Dat met Mel. En Sanne. Kijk. En ik ben uh, leiding van de Verkenners. Dat zijn jongens 11 tot en met 15. Ja. En uh, Sanne is leiding van de Meisjes 11 tot en met 15. Die heten de Gidsen. Yes. Ja. Want uh, scouting is verdeeld in acht speltakken bij ons. Kijk, ik die... weet niks van scouting nou, af. Ik heb maar... nooit, we... nooit. Ik wel. Ge... Dus ik weet echt helemaal. Zo een heel van... klein stukje geschiedenis vertel, doen. Vertel. Een heel klein stukje geschiedenis. We willen even een stukje terug. Ja. En um, in mijn beleving, en dan ga ik heel erg ver terug, voor jullie zeker. De sint Willy Broders en Stella Maasgroep uh, is ons oorspronkelijk katholieke uh, verkennersvereniging. Oorspronkelijk. Ja. Uh, inmiddels is dat wat losser gelaten. Iedereen mag uh, lid worden. Alleen uh, jullie namen zijn nog sint. Ja, de enige wat we aan het uh, aan vroeger hebben overgehouden, zeg maar qua katholieken, hebben, is onze naam. Stella Maris, dat is Maria dan. En Syfie ja. de Worden is een heilige. heilige. Ja. Maar eigenlijk doen we niks anders. We, doen niks meer aan katho uh, we zijn eigenlijk niet meer katholiek. Oh, okay. nee, dat, helemaal, helemaal dat is helemaal weg. Goed, uh, acht speltakken. Acht speltakken. Zanden, uh, bij de meisjes begint dat bij de uh, kabouters. Of zit er onder nog wat? Nee, we, eronder zitten nog de bevers. De bevers? Gewoon vier tot zeven. Uh, vijf, tot, ja, vijf, tot en met, vijf tot en met zeven. Nee. En dat zijn jongens en meisjes. Dat okay. gaan we bij elkaar. En dan, dan gaan we spitsen. Ja, dan ja, dan, dan krijgen we kabouters. Kouders. En de welpen. Ja. Oh ja, we en dan krijg je de gids en de verkenners De gids en, en de verkenners niet meer deze kant op zitten als dat makkelijker voor je is En dan uh, Sherpas en de rowans. En dan bij het einde komt alles weer samen En dan krijg je, dat heeft eigenlijk meerdere namen Maar dat is de stam, de plusscouts of de leiding en eigenlijk de is dat de stam, één de stam is de leiding hè? Ja, dat is eigenlijk ja. één uh, <laughs> Eigenlijk de 18 plus speltak. En dan uh, ga je met z'n allen uh, te gekke dingen doen Zoals hoogteprocours en uh, dus, uh, vakantietjes naar de Ardennen En dat soort dingen Naast dat je leiding bent je, je, je maar ja, ken, ja, dan wordt het eigenlijk weer een soort uh, uh, gestroomlijnde vriendenclub. Ja, dat is ja. het weer. Want ik ken deze jongens ja. waar, ik nu, waar ik vrienden mee ben, ken ik al van echt vanaf, uh, vanaf ja. mijn zevende. Ja. Dat de gewoon eigenlijk gewoon op, hè? In, in, in de... Dat is te gek. Ja, leuk. Ja. Dat, dat ja. kan ik ja. echt ja. iedereen ja. aanraden. Het is zo te gek. Ja. Ja. Want die, die jongens spreek ik nog. Die ben ik echt Vanaf puppy uh, af aan <laughs> ben ik uh, opgegroeid. Het <laughs> is echt heel gaaf. Ja, ja. En Sanne, denk ik hetzelfde met die meiden. Ja, die ja. Ja. komt bekend wel bekend voor het leven. Het blijft een hechte club. Uh, uh, uh, vroeger werd je veelal vanuit ouders daar naartoe gebracht, omdat daar wat in zat wat, uh, die dat ook al hadden gedaan of die dat uh, kenden vanuit de kring. Zal maar zeggen. En dat bleef je dus helemaal bij totdat je eruit gegooid werd. En dan kon je kiezen of je no, ging naar de stam. Leiding, of, ja. Nou ja, er zijn een aantal stam, mensen de, de, die gaan niet naar die leiding. Want die gaan ineens heel andere dingen doen. Ja. En, nou, dat kan. Dat en, is en helemaal de, niet erg. De, de kern blijft uh, erbij. Gaat in de leiding zitten, de speltakverzinners. Maar degenen die eruit zijn. Blijven ja, kan, wel bij die vriendenclub hoor. Ja, dat kan. En dan, dan word je stam. Dat is ja. daarom apart. Uh, een stam is eigenlijk de speltak. Dan kan je gewoon komen wanneer je wil. Uh, we draaien x aantal tijd per x aantal opkomsten per jaar. En dan kan je mm -hmm. gewoon kijken wat je wil. Je kan bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als je studeert in Delft, dan blijf je in Delft, ja. ik noem even een studentenstad. <laughs> dus je, je studeert in Delft en je denkt, nou, ik wil wel eens aankomende zaterdag weer eens een zo'n oude opkomst meedraaien. Nou, dat is gewoon een kwestie van een mail eruit en je bent er. Je het, komt, is, het is zo ja, het is open. Ja, ja. En dat is het mooie aan scouting vind ik, Je krijgt vanaf jongs af aan krijg je een uitdaging elke dag, elke opkomst, heb je met een groep vrienden of vriendinnen, krijg je een uitdaging en die moet je gaan oplossen ja. van de leiding. Ja. En dat, dat natuurlijk onder begeleiding en leiding van de, uh, ja, van, ja wel, dus ik mag mezelf eigenlijk wel dus Noemen nu. Al die trainingen die we gehad hebben. We hebben echt veel trainingen gehad. Uh, ja, dat, is, dat is ook een verschil met vroeger. Uh, uh, vroeger waren wij onder de bezielende uh, leiding van Hopman Bluis met zijn zeven zonen. En daar werd van alles verzonnen. In de loop der jaren moesten er opleidingen komen. Ja, dat is allemaal ingevoerd. Ja, dat is allemaal landelijk ingevoerd, zelfs. Ja. We moeten zijn verplicht om onze opleiding, een opleiding in leiding te doen. Om überhaupt leiding te zijn. Ja. Uh, VOG, uh, de, uh, hoe heet het? Goed gedrag om te uh, Verklaring om te goed gedrag. Goed gedrag, goed gedrag moet je ook hebben. Die moeten we ook hebben verplicht. Nou, dat, dat vind ik ook terecht hoor, weet je. We ja. werken wel met kids. Dus we moeten wel, wel ja, professioneel zijn. Ja, ja. En we doen het nog vrijwillig ook. Ja. Zeg, en ja. dan heb je, op je, heb je een, een rode Dingen aan je, aan je mouw, ja. dat, wat betekent dat? Uh, bij de verkenners is dat. Dat zijn de jongens af tot met 15. Dan hebben wij speltakken. Ja. Of sorry, uh, patrouilles. Ja. Uh, en patroeiers dat zijn groepjes kinderen, zeg maar. Die groeien ook op zelf. en dan heb je een patrouilleleider En de leider, ja. die zorgt er weer voor dat, dat patrouille een beetje uh, getrokken wordt. Het ja. is gewoon een kind, hè? Ja, ja, ja, ja. Dat is, dat is ja. het mooie eraan. Dat is juist het samenwerken. Ja. Um, en deze linten betekenen waar je zit. En de rood lint die ik heb, betekent dat ik leiding ben. Jij bent leider. Ja, okay. en als je een groene hebt, een donkergroene, ja. betekent dat je de teamleider bent. En verder, al jullie tekens, want jullie, het is net als bij het dat leger, heet, denk dat ik. Dat heet insignes. Ja, sorry hoor, maar <laughs> uh, jij hebt meer dan. Uh... Zanne. Zanne? Jij hebt hier iets. Ah, het is niet dat zoals het is... leger, hoor. Want het leger, leger is toch een hele andere tak van sport. Maar daar staat, ja. waar, daar staat waar je voor staat. Laten we, laten we eens beginnen met dat, dat ja. Ja. Uh, rechtse ja, nou tekentje daaronder. Ja. Deze die is, die is, die is, ook. Uh, die is hetzelfde. En dat betekent de hoofdgroep sint willy Stella Maas. Nee, dit is, de, dit is het installatieteken. Zeg maar. Het installatieteken is overal in de wereld gelijk. Okay. Uh, oh. Maar dat, dat is andere, wel een andere uiterlijk. Maar iedereen heeft hem daar. Overal ter wereld. Ik ben na de laatste met een vakantie naar Nepal geweest. En dan kwam ik de scouts tegen. die hebben hem ook daar. Je meent het. Ja, dat is echt heel gaaf. Dat ja, maakt het echt een grote familie in de ja, hele wereld. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja. Zijn ja, afgelopen... Er zijn toch uh, ja. ook uh, uh, jaarlijkse jamborettes. Uh, ja, die, die, ja, die, die... Ja, we zijn afgelopen ah, die, die zomer die worden, zijn we geweest. Die worden... Uh, Deels verzonnen. Ja. En er zijn ook deels commerciële jamborette's. Ja, commercieel is het nooit. In maar, binnen scouting. Nee. Ja, misschien wordt er een klein geldje aan verdiend. Maar dat is dan gereserveerd commerciële keer. Met, met commercieel bedoel ik. Je moet je inschrijven. Het kost zoveel geld. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Alles kost geld. Ook scouting. Er zijn er ook een, een, een, de jaarlijkse jamborette's. Die, uh, die moet je ook betalen natuurlijk. Maar ik heb een keer zo'n lijstje gezien. En dan kon je inschrijven in Engeland. In Duitsland. In, noem het maar op. Ja, nou, We zijn afgelopen, afgelopen zomers zijn we naar Engeland geweest, naar ja. campdown, Down. Dat is ook een jamboree met 1500 scouts uit de hele wereld. Dat we waren echt tof. Dat waren gasten ja. uit Zuid-Afrika, Australië, uh, Ghanese. Die hebben dan een, een damesgroep uit Ghana. Dus die hebben echt nog jurk als uh, uniforms. Prachtig. Amerikanen. En onze jongens hebben daar Bear Grylls ontmoet. Dirk Rills is al, uh, dat is al uh, die Discovery specialist. Dus zo'n specialist Discovery, ja, ja, ja, ja. die was daar. Okay, ja. En twee uh, jongens van ons die hebben hem ont, uh, echt ontmoet hebben hem met een boog geschoten. Oh, het één. Leuk. Ja, zo ja, ja, kom je ja. aan die ervaringen? Ja, okay. Ik... oh. oh, jee, de techniek. Daar ging de tijd, maar we hebben gelukkig <laughs> nog een horloge. <laughs> Ik weet zelf nog, en Sanne, misschien dat jij nog wel weet, uh, in Spaanwouden. De Harlem De haarlem, De haarlem Daar ja. zijn wij toen mee eens kijken. En daar liepen ook allerlei klederdrachten rond. Iedereen moest wat doen. Ja, dus ik heb een paar van die optredens bekeken. Het was hartstikke leuk. Dus ja, het, het begint in Zandvoort. Maar het kan wereldwijd eindigen als je je daarvoor inzet. We gaan even terug naar Zandvoort. Vandaag, jullie willen je laten zien ja. en dat doen jullie op het Raad Ja. Ik fiets straks naar het Raaddaasplein en wat zie ik daar? Een toren, dat is het eerste wat je ziet. Een toren met onze nieuwe vlaggen. We hebben nieuwe vlag laten drukken, dat is, uh, we hebben ons huisstijl een beetje veranderd. Uh, daarnaast zie je een tent staan, daarnaast zie je een hindernisbaan staan en je ziet workshopplekken staan. Uh, de hindernisbaan kan je in Thijs zetten. Ah, ik denk dat je wel alleen genoeg bent om uh, even lekker te duiken, te springen. Ja, denk ik niet ja. meer pijn in mijn rug. <laughs> <laughs> um, en daarnaast kan je een workshop hakken krijgen, min in het dorp. Wie kan dat nou zeggen dat ze gaan hakken midden in het dorp? Uh, dus je kan touwen, hoe heet het? je kan knopen maken en dan leren we ook diegene die je ook meteen thuis kan gebruiken. Hè? Dus dat je, kan je meteen uh, als je keukenkast naar beneden valt meteen hup, aan de muur vastbinden. Dat, is ook van, uh, van die, nee, dat doe ik met of de klok ja, ja. De touw, <laughs> Of de klok, ja. <laughs> ja dat, dat soort dingen leren we en uh, dan krijg je een beetje een goede, goede indruk. En dan hopen we dat uh, uh, ouders die enthousiast zijn hun mailadres achterlaten bij ons. En dan gaan wij drie keer mailen naar ze. Uh, voor de opkomsten die er aan gaan komen. Dus we willen dan een opkomst mailen en dan kijk, okay, hallo, volgende week zaterdag voor jouw zoon gaan we brood bakken. Ja, je verwacht uh, natuurlijk dat uh, ouders met, met kinderen langskomen. Dat die ouders die enthousiasmeer je en die kinderen gaan dan een soort van mee. Of het is andersom, hè, pap, ja. ik, wil, ik wil graag daar lid worden. En dan uh, hoop je dat ze komen. Absoluut. Hoeveel heb je die ja. nodig? Ja, hoe je er ja, dat nodig? is. Dat is uh, uh, we zijn ook blij met één. Weet je, laten we, laten we het ophouden dat we altijd ja. blij zijn met, met, met, met elk kind. Elk met kind, elk, ja. elk nieuw lid is van harte welkom. Want die kunnen wij weer dezelfde uh, ja, reeds avonturen geven, oh, die hoesbaan dat... van avonturen die wij hebben ontmoet. Daar gaat het natuurlijk om. Hè? Je, ja. je probeert een kind uh, een jongere binnen te halen. En die probeer je op het goede spoor te zetten, wat betreft: uh, kijk eens wat wij doen. Ja. We zijn een goede groep, we doen allerlei leuke dingen met elkaar. En eigenlijk is het voor het leven gebonden. Ja, uiteraard Ja. Nou de... de... ja, ja, ja, ja. ja ik denk voor, voor, in mijn geval wel. Ik denk bij veel mensen, ja. en zeker uh, als jullie uh, redelijk in het buitenland zitten, dat je daar ook contact aan overhoudt. Zeker, we hebben, we hebben nog uh, dagelijks contact met een paar Engelsen en een paar schotten. Ja, dus. Is dat nou, ook ja, dus weer dat leuk als je leuk. binnenkort ja. weer hier wat organiseert. Dat zij hier naartoe komen. Ze gaan naar de Haarlem-Yammeret komen. De haarlem is wel het regio-evenement uh, regio ja, ja. van de regio Haarlem. Waar wij ook zitten. Is dat elk jaar? Of is het elk, elk vier jaar. jaar. Oh, oh, oh, in 2015 ja. is de volgende editie weer in Spaarbeouden. Okay, dan ja. kan elke scoutinggroep zich weer aanmelden. En dan, ja. dus dat loopt wel storm. De aanmeldingen. Nou, dat dat dat lijkt lijkt ik, heb bronnen. ik ben naartoe geweest. en Ik vond het heel erg uh, ja, het leuk om te zien. Ja, het is super gaaf. Het is echt super gaaf. Leuk om naar de open dag te komen. Om daar te kijken hoe iedereen zijn ding doet. Dat is wel heel leuk. Ja, een beetje een mini oh, jammeret is het nu op het raad. Dat moet ja. ja, ja, je een beetje zien. Ja, ja, ja, ja. Een mini jammeret ja. Ja. Ja, op ja, het raad. Ja, dat is het wel. Ja, ja. Ja. Ja, en dan ja, je, je, je, laat je enthousiasmeren. We gaan je, we gaan je mailadres opschrijven. En dan, dan houden we je drie keer op de hoogte. En dan is het uh, nergens aan gebonden en dan je klaar. Jullie gaan ook één uh, keer per jaar kamperen met de hele bende. En dan wordt er afscheid genomen bij Huis in de duinen, Tenminste, dat werd een aantal jaren geleden. Nog, Nog steeds. Nog steeds, ja. Terug van de lege bus aan met de kinderen onder het raam. Ja, leuk hè. is dat is ook nog steeds zo. zijn van die tradities die blijven? Ja, die kinderen, komen komt er altijd een eentje. Laat we stoppen. verstoppen. En dan gaan we allemaal ja. <lacht> onderweg. Uh, Dat deden wij toen we wij klein waren. Ja. Nee, Dat is ja, ook een traditie. Is leuk? Ja. Ah, het is een, scouting heeft ook wel een reeds aantal tradities. hoor. Dat, bijvoorbeeld uh, kippenbraden doen we altijd op kamp. Dan gaan we een heel sappig uh, kip gaan we eens koken. Die dan braden. Uh, nee, we, nee. Proberen, we proberen wel uh, even goed kostentechnisch En bioloog technisch proberen wij een kippetje te krijgen. En Die gaan we dan helemaal inkruiden. En dan gaan we dan op het kampvuur braden en dat is altijd smikkelen en smakkelen, dat is echt prachtig. Nou ja, je, uh, je, neemt de, je, je bereidt ze er ook een beetje voor, hè? De, de, een aantal uh, de jongste groepen, die hoeven niet zelf te koken, maar moeten wel helpen afwassen, uiteindelijk kom je in, uh, in de groep die dat zelf gaat uh, verzinnen, ja. uh, je krijgt je eigen keukenspullen mee en uh, veel plezier, hier heb je je budgetje, ja. Ja. Daar, de leiding staat daar boven en dan krijgen die uh, uh, jongeren hun eigen taak, de ja. ene die moet uh, vandaag kook die, morgen kook die, dus dat bereik je ze wel op voor daar breid je ze helemaal voor. Wij, ik, wij zitten in een speltak gids en verkenners waar we het, op dat regelen voor hun en de speltak na ons, dat zijn de Rohrans en de Sherpas. dan moeten ze het helemaal zelf doen. Dus de verkenners worden uh, nog gestuurd? Wij, worden, ja, wij sturen ze nog, okay. wij, wij maar ook eigenlijk, eigenlijk een beetje tussenin. Ze zitten ja. met een patrouille verderop, dan hebben ze hun eigen keuken, hun eigen kist, hun eigen tent. Ja. Wij koken niet voor hun, dat moeten ze helemaal zelf doen, maar met z'n allen. Mm -hmm. Jongens zelf tot net 15 is dat best lachen. Mm -hmm. Controleer natuurlijk <laughs> wel om te kijken of het gaar is en uh, of de aardappelen uh, niet glazig zijn. Maar dat, dat doen ze, ze wel zelf doen. Wel zelf. Helemaal ja, leuk, zelf. Leuk, Want het is een soort de zelfstandigheid de ook. ook, hè? Dat, ja. dat, dat, dat ja. kinderen toch ook leren... Zelf, ze leren Ze leren, na leren nadenken en ja. met, met, met anderen omgaan en, en dingen doen. Ja. Ja. Heel, heel goed. Ze pakken ook zelf ja, de ja, taak leuk. op, hoor. Dat vind ik ook altijd heel leuk altijd om te leuk, zien. ja. ja. ja. ja. Ja, dat is super gaaf. Ik had een mooi voorbeeld eraan te noemen is, uh, twee jaar geleden een, gingen, we, gingen we hiken, dat is dan een route lopen over een mooi terrein ja. en dan komen ze terug en uh, we gingen s'avonds pasta maken. We hadden materiaal en ingrediënten aan hen gegeven en toen kwam er eentje, kijkers dat ik heb en dan haalt hij zo'n honingpotje tevoorschijn. Die hebben we gehad bij een plaatselijke inker, die ga ik lekker vanavond verwerken ja. in mijn eten. Ja. 13 jaar, leuk. hoe goed is dat? hartstikke leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Nou, dan word je blij hoor. ja. ja. Uh, daar word je blij van. Ik ben zo blij man. We gaan even een stukje muziek draaien en dan komen we nog even terug bij jullie. Ja. Door uh, uh, met. Moet ja, aardig... je het goed zeggen? Nou ja, het is bij mij altijd gescheiden geweest en uh, daarna is het gekoppeld. Ze, ze vielen wel uh, onder één club mm -hmm. en nu is het dus sint willy Boris dus en Stella Maasgroep. Ja, ja, dus dat is ja. weer gekoppeld. Ja. Ja. Ja. Dat is ook goed, want jullie hebben een heel nieuw, uh, inmiddels alweer een beetje oud uh, plekje. Hoe heet die straat ook weer? De Heimansstraat. Heimansstraat. Heimansstraat. Naast Menege Rukert. Ja. Achter Menege Rukert. Ja. Daar heb je een uh, fijne plek. Hele fijne plek. Ja. Ja, en uh, de, de, de opkomsten. Uh, op welke dagen vindt dat plaats? Uh, de jongste, zeg maar, dus de 5 uh, zeg maar tot en met 11, die draaien op zaterdag allemaal. Op verschillende tijden. Zoals de welpen draaien van 2 tot 4 middags En de kabouters draaien van die Half. 11 tot 12. half elf tot twaalf, ja. ja. Maar wij, wij, wij zijn de wat oudere Takkesburg, zeg maar. En wij draaien s'avonds door de week. Dat dacht ik al. Ja. Ja. <laughs> op woensdagavond rijden wij, de verkenners en de Rowans. Dus dat is echt ja. de mooie avond. Oh, en dan heb, op, uh, vrijdag, dan, de heb de dan heb je op vrijdag rijden de vrouwavond <laughs> de vrouwavond. Wat doe je op zo'n vrouwavond? Het ja, is elke ja, keer verschillend. Het ja, is elke keer verschillend. En dat maakt het zo leuk. Die meiden die blijven enthousiast. Um, we proberen wel echt dingen met scouting te doen. Ja. Ja. Ja. Dus wel echt knopen en keukenspionieren of een schommelbank. Of uh, ja. Ja. we proberen wel echt te doen. Exactly. En, uh... Maar ja, het is ook wel eens leuk om lekker met die meiden te tutten en een ja, volume te tuurlijk, kijken. Ja, of uh, ja. ja. ja, ja. Dat dus ja, doen, keer we we doen de mannen. Um, naast ook het gebruikelijke scoutingwerk proberen wij ze een beetje ja, um, een avontuur te geven, zeg maar. Dus dan gaan we bijvoorbeeld flessen schieten met water. Dan uh, pomp je het op, zeg maar, en dan schiet die fles weg. Nee. Maar ja, het kan altijd... Moet je een beetje kant. <laughs> ja, ja, maar dat doen we altijd wel veilig, hoor. Maar uh, dat kan natuurlijk altijd harder en sneller. En dan gaan, ze, gaan we zorgen ervoor en motiveren dat die jongens dat gaan zelf gaan verzinnen hoe de sneller en harder dat kan. Ik ken dat. Oh, Oké. Okay. En dus we laatst hebben we met een compressorkanon een paar flessen ja, weggeschoten. Ja, ja, ja. Maar toen stonden ze allemaal achter ons. Hoor. Ja. Maar dat was wel heel gaaf. Ja, het moet altijd meer en heftiger. Dat, dat, dat, ja, het, jongens, ik, he? ik herken ja, dat wel. Ja, ja, ja. Heel maar dat is ook een kracht, vind ik, van onze groep. Dat we jongens en meiden gescheiden zijn. En dat, uh, je kan er wat voor zeggen. Bijvoorbeeld onze vrienden, de buffalo's. Die zijn dan gezamenlijk. Dan draaien de meiden en jongens bij elkaar. Oh, ja. Ja, en wij draaien dan apart. En ik vind onze kracht meer daarover. Dat, dat je jongen je kan weer een jongen zijn. En een meisje kan echt een meisje zijn. Ja. Echt anderhalf uur lang per week. kunnen ze dus gewoon even lekker dus jongens Gewoon onder elkaar. gewoon, ja, lekker gewoon, gewoon even, even, even lekker ja. Ja. ja. Het is natuurlijk het is een keus. Die je als leiding maakt. En als de buffalo's keuze hebben om dat... Uh, te integreren jongens en meisjes samen, ja. is dat ook een keuze. Ja, ja. Uh, ja dat, is, dat heeft ook voordelen hoor, want een, uh, kijk meisjes kunnen andere dingen beter dan jongens en andersom. En dan ja. maken de heren ja. dat wel gebruik elkaar. van. Ja, ja dat, en, en andersom ja. ook hoor, andersom. Dat is een keuze, maar dat is ook ja. goed, maar wij, ik denk dat het, nou, het jongen ook, jongen kan zijn, meisje meisje kan zijn, denk ik dat beter is. Nou oh, ja, het is ook, ja. is ook leuk. Um, wat hebben wij nog meer over de scouting? Dat wij nog steeds een open dag hebben hier op Zandvoort ja, vandaag. Ja, maar ja, nog een keer? Dan. 12 tot 4. Oh ja. ja. En dat... Word er, wordt er, uh, er wordt geslapen in, uh, in, in jullie opkomsthok aan de Heijemansstraat. Gaan jullie ook nog veel naar Nadevelders dus, zo? Ja, zeker weten. Proberen dus we wel te doen. Het, het, ja, pure absoluut. kamperen bedoel ik. Zeker ja, dus. weten. Absoluut. Zeker drie keer per jaar. Ja? Naast kamp, dat we een week weggaan naar een terrein. We slapen eigenlijk maar één keer in het clubhuis per jaar. De rest zijn we, rest kamperen we. Dat gaat, dat gaat over weekenden. Ja, ja. vrijdag weg, uh, zondagmiddag versleten terug. Zaterdag weg, zondag terug. Ja, oké. Okay. Zaterdag, uh, zaterdagochtend terug. Nachtje. Ja, één nachtje voor de jongens één nachtje voor ja. ons twee nachten, want we bouwen de, onze dingen op zeg maar, zodat zij uh, uh, dat ze aankomen en dat het ontbijt of de lunch al klaar staat en dan uh, hier is een tent, hier Ik zijn geval. palen, het plezier ermee. Ja, is, ja. ja. is dat uh, dat naaldenveld hè? Is dat nog steeds een, een, een, een, een stuk grond van uh, van scouting? Ja. ja. Absoluut. Want ik zag daar ook een, een, een, ineens een, een soort kampeerwaardje staan en ik ken het alleen maar van een, een, een dal met tenten. Nee, het is een kampeerterreintje zit ernaast. Ja. Dat is een heel, klein okay. een heel klein stukje. dat is openbaar. Dat, is, weet ik niet. dat weet ik niet. Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest, als ik heel eerlijk moet zijn. Ik ben eigenlijk alleen op het Nadelveld geweest en niet op dat kampeerterrein. Nee, Oké, okay. het viel mij op namelijk, want ik, ik was daar binnen en ik dacht, hé, hey, dat was altijd alleen maar met tenten en zo en uh, dan kreeg je een stuk. Toegewezen door uh, dat is van de, jullie, ja. ja. dat is voor jullie en dat doe ik wel precies. Dat is niet veranderd. Dat nee? is echt niet dat veranderd. Is, is, ja. <laughs> dus je moet dat geluk hebben ook. Nou ja, je kan wel een beetje als je hebt. Geluk... Wij gaan wel de winter kamperen één keer in het jaar. Dus midden in de, het is de eerste weekend van februari, weer of geen weer gaan wij kamperen. Daarom hebben we ook in min 16 keer een keer gedaan. Wat is super gaaf was. Ja. Nee. Uh, maar dan, dan kunnen we kiezen terreinen, want er zijn er ja, niet zoveel nee, mensen. Nee, nee. Maar dan kies je natuurlijk het mooiste vlakterrein, dat je kan, ja. uh, kan voorzien. Ja. Uh, wat het allermooiste is als je van een trein komt. Uh, er zijn 27 groepen in de regio Haarlem. Dat is Vrij veel ja. en wij zijn redelijk bevriend met heel met bijna alle groepen, dus als je daar op zo'n trein terrein komt, dan is het altijd die Jochies, hey, hoe is het? En dan is ja. altijd kruisbestuiving, is altijd heel leuk. Maar ziet is het ze ook vaak de rondlopen, hè? ook hier in het dorp. Ja, wat je, Allerlei schoutinggroepen jaar ja. Je, elk wat je in het, het dorp ja. er rondlopen ja. Ja. Er zijn vaak lui die heel ver weg komen, ja. die huren die huren hun hut. Is dat zo? Ja, ja. ja. en dan. En die vieren een zomerkamp bij ons. Oh, okay. Bijvoorbeeld zijn jullie dat naar Texel geweest. Op. Dat is al 100 jaar geleden. Ja. Maar dat, dat ja. doen ze dus om, om te oh, Oké, okay. Oh, dat wisselen jullie. Ja, ja dat is, is ja. leuker. Oh, dat is leuk. Ja. Zo, ga, zo zijn we ze, vorig jaar zijn ze naar uh, Zoest geweest. Mm -hmm. Een hele grote zandbestuiving. Daarnaast zit ook een clubhuis van de Hopman-Mosselman groep. En daar zijn ze dan geslapen een beetje. Supermooi clubhuis. Nou, dat dus raal je uit met je... Uh, nou, is dat ja, is helemaal iets. goed. Ja. Goed, ja. vandaag open dag. sint Willy Broers en Stella Maris groep. Op het uh, Raadhuisplein, kom klimmen, kom uh, uh, workshoppen zou ik zeggen. Ja. En meld uh, je kind aan hè? Meld ja, meld je, je aan. Maar ik kom, achter. Ja, kom gewoon proeven. Kijk, kijk wat het is. Kijk of het wat uh, voor, het voor jou is. Proef de sfeer. Uh, drink een kop koffie met ons. Drink een kop thee met ons. Als je geen koffie lust? Drink liever als je dan een We lust. Altijd alles voorbereid. Kom, kom in ieder geval even langs. Ik dank jullie hartelijk voor je komst. Ik wens ja. jullie heel veel plezier. Ja. Niet alleen vanmiddag, maar ook in het verdere scouting. Uh, de kampen zijn al geweest. Dus jullie gaan op met volgende seizoen. Ja, oh, wanneer het? beginnen jullie? Volgende, uh, week. volgende week. Volgende week is ja. uh, opkomst. Oké. Okay. Ja. Nou, zaterdag. Plezier. En we horen ook hoeveel leden erbij komen. Dank je wel. Absoluut dank. Dank jullie wel. Een man was in de Maas beland Hij was niet meer bij zijn verstand verloren De dagen kropen maar voorbij En hij was vaker moe dan blij Maar onder water was hij als herboren Zijn vrouw zat thuis, had geen idee Zat nog te wachten met de thee Toen zag ze de Hedelijk They Uh, uh, speech en, uh, en enthousiasmerende nou, redenvoeringen van de dames en heren uh, sint Willy Brothers en Stella Maasgroep. <laughs> het enthousiasme straalt er nog steeds vanaf en dat zien wij ook graag. Want uh, het scoutingwezen... Het uh, doet, doet een heleboel jeugd goed. Hans, ben jij uh, op de scouting geweest? Nee. Nee, nee, <laughs> nee. Maar in Amsterdam Centrum was dat toch niet iets... Hoewel, ze waren er wel hoor. Weet ik, ik, ik had vriendjes die zaten er wel uh, ja, toen aan, de tijd bij de padvinders. Hè? Aangeschoven is Hans Rijmers. Die gaat ja. over jazz in Zandvoort. Ja. Maar inderdaad, in Amsterdam heb je ook scouting groep. Zeker. Ja. Maar jij mocht er niet heen. Het is nooit bij me opgekomen, nee, nee, nee, ik was met heel andere dingen bezig. Ja. Nog niet met jazz toch? Uh, nou, vanaf mijn veertien ongeveer. Ja, ja zeker. Jong, ja, absoluut. Jong, absoluut, he? ja. Hoe ja. ging dat? Nou... Je ging natuurlijk op een met dat kwam een... door een film. Oh, ik dacht dat je de luistermuziek op ging, maar het gaat door de film. Nee, dat kwam, dat kwam door een film. Uh, uh, ja, toen tijd in Amsterdam had je een donderdagavondcyclus met films. Mm -hmm. En dat waren films die, die eigenlijk uh, uh, uh, uh, in, in een normale tijd niet zo goed bezocht werden. Dus die werden dan in één theater in Amsterdam, in Amsterdam-Oost, in de Verzwindestraat was het Theater. Mm -hmm. En die hadden op donderdagavond een film. En die werd maar één keer vertoond. En dat was de Klein Miller Story. Aha. En die hebben gezien. Daar zit jij. Ja. En uh, de kleidmiddelmuziek ja. is uh, wijd en zijd bekend. Je wordt, ja. ge, je wordt gepakt door die muziek. Ja, exact. En dan, en dan, dan, dan... ga je verder. Da dan denk je van... Oh, dan maar... ben je net 14, 15 jaar. Klopt, uh, daar klopt. Niet... Ja, maar daar, daar word je dan wel door gepakt. Word je ja. door, uh, ja. Ja. Absoluut. Dat, dat, dan is er ook... Uh, heb ik me later gerealiseerd... De, er was ook geen weg terug meer. Nee. Maar, maar dan word je gepakt door de swingende muziek. Hè? Want daar gaat het om. Ja. Ik heb het wel eens vergeleken. Uh, uh, de, de In the mood bijvoorbeeld... Mm -hmm. Was in die jaren hetzelfde. als 150 jaar daarvoor. aan de Schöne Blauwe Donau. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Dat was ja, ja, ja. dezelfde. makkelijk in het gehoor liggende, liggende, liggende muziek. Liggende. Ja. waardoor mensen opeens muziek leuk gingen vinden. Mm -hmm. en, en dan vind je dat leuk. En dan kom je vanzelf. In andere vormen van, de, van, de, van jazzmuziek. Van de big band dan ga je naar de andere. En, en, zo, en, en, en zo ontwikkel je dat eigenlijk. Amerikaans, hè? Zeker, maar je ontwikkelt je, ontwikkelt je smaak. Ja. En, en dat, dat dat is heel bijzonder. Ja, en, ja, toen, dit, dit... en toen waren het een nachtconcerten in het concertgebouw ja, ja. en en.. en de Clay ja, Miller Story al is natuurlijk inderdaad de, de, de, soort, de populaire muziek. Ja. Um, ja. Dan ga je je eigen uh, sfeer zoeken. Welke sfeer ja. welke ben jij opgegaan? Nou, ik, ik, ik ben wel een beetje in, in, de, in de, als persoonlijke spraak, in de Big Band. De big band muziek blijven hangen. Nou ja. ja, de, de, de, de uh, Duke Ellington en Count Basie en ja. Woody Herman. En, en Ja, ga maar door. Ja. Hè, maar dat neemt niet weg dat mijn volker altijd wel bij de, bij de slagwerkers heeft, uh, heeft gezeten. Ja, later kwam de Clay Story. Of de Clay Miller Story. Uh, toen kreeg de Gene Kroeper story. Fantastische slagwerken vroeger. Ja. Benny Goodman. En ik dom maar op. Ze hebben mm. allemaal wel een, een, een impact op je, op je smaak. Ja, zeker. En dan, dan komt dat vanzelf verder. En dan heb je zoiets van. Ja, maar hier wil ik meer over weten. Of daar wil ik meer over weten. En dan kom je ook bij de, bij de concerten. En dus. daar realiseer je pas veel later. Nadat je die nachtconcert in het concertgebouw hebt gezien. Maar echt... Tientallen jaren later realiseer je pas wat voor bijzondere dingen of je in dat concertgebouw hebt gezien. Want die zijn daar hier nooit meer terug geweest. Je nee. hebt je daar gezien. Ja. Maar toen de tijd ging je daar naartoe, ja. toen je 16, 17 jaar was, ja. en vond je dat heel normaal. Maar je kwam toen de tijd in Amsterdam in bijvoorbeeld de CSA, de nachtclub. Hè, bij het oprichtingsconcert van de Diamond 5. Ja. Nou, John Engels. Die kwam daar als, als uh, 19, 20 jaar, 21 jaar ging hij daar spelen. En die hebben we nu weer, hier in de krocht, als slagwerker. Oh, ja. En dat is wel fantastisch. Ja, ja. ja da, dan, dan, dat is een geweldig mooie fenomeen. In de voorjaren, uh, in, in jeugdjaren, wordt uh, de, de, de, de muzieksmaak bij de meeste mensen gevormd. Ja, gaat ja. richting jazz. Ja. Uh, de big band is eigenlijk een beetje wat jij leuk uh, ja. vindt. Ja. Dan kan ik heel simpel vragen. Waarom zien we zo weinig big bands antwoord? Omdat het ongelooflijk duur is. Ja, is het zo duur? Ja, het is heel duur. Ja, het is heel duur. Uh, de, uh, zijn natuurlijk ook heel veel mensen natuurlijk. Ja, ja nou ja. De, de, de, pak weg uh, de, de, tussen de 18 en de 20 man. Hè? Uh, uh, maar. Ja. Uh, je kan het uh, jazzorkest van het Concertgebouw wel krijgen hier. Ja, dan kost je 10, 12.000 ja, euro. Ja, dat schiet niet echt op. Ja, ja, ja, niet op. Maar dan, dan, dan, dat kan allemaal wel. Als je maar een beetje zekerheid hebt, dan moet je naar de sporthal, bijvoorbeeld. Maar dan heb je ook vijf, 600 man nodig. Ja, ja dan moet je inderdaad je kaartenverkoop al binnen hebben. Ja, dat, ja, ja precies. Dat, maar dat, dat is wel fantastisch. Als we nou een keer de lotto winnen, dan prima. Dan gaan we dat doen op eigen titel. En dan denk ik van, als er vijf man komt, vind ik het ook prima. Maar dan doe ik het helemaal dat voor dan mezelf. dat is de grote stoel ja. in het midden voor mij. Ja, maar, maar dan maakt het me ook niet meer uit. Nee, maar dat, ja, maar dat zijn natuurlijk wel fantastische concerten in, in het Concertgebouw. Met het jazzorkest van het Concertgebouw. En jongens, ja, ja. ja. ja. ja, ga daar naartoe. Ja. Uh, 30, 35 euro... Uh, uh, uh, een avond lang pret. Gaan, uh, Geweldig. Gaan Zandvoort eens naar uh, big band concerten? Jij uh, praat ik even uh, mm. naar jouw groep toe. Hè? Want, ja. uh, we gaan straks over de kroeg praten. Ja. Daar komt een, een, een redelijk aantal dezelfde mensen. Je, je, je, je, je kent je eigen mensen binnen de jazzwereld van Zandvoort. Die, we, die groep is bekend. Hoor je daarvan dat ze naar die concerten gaan eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Nee? Misschien gaan ze wel. Maar, maar, maar er wordt niet gesproken maar, want ik ben gisteren bij dat concert geweest, prachtig geweest. Minimaal. Ja, nee. Nee, minimaal. Nee, nee. Nou, want want als dat enthousiasme dat... daar nou zou zijn, ja. en dan uh, ga ik een, een beetje zin. door als, uh, hmm. ook een beetje als organisator, dan hmm. zou je daar uh, uh, zin in krijgen om dat te gaan uitvoeren. Als je op de straat hoort dat het enthousiasme er is, ja. dan heeft ja. het misschien zin om iets te verzinnen. ja. Ja, ja. ja. Maar dan zit je het is het toch het, misschien het, met, het, met, het, met het geld. Nou ja, ja. Oh, dat blijf je natuurlijk. Het blijft een heleboel. Nee, kijk, ja. binnen, binnen het bestuur filosoferen we daar natuurlijk ook over. Uh, uh, eigenlijk nee. filosofeer je daar continu over, omdat dat alles te maken heeft met nee. hoeveel uh, bezoekers krijg ik in de krocht. Ja. Ja. Want we krijgen natuurlijk wel wat geld, godzijdank, van de gemeente. En ik ben ze daar zeer dankbaar voor. Maar ik, ik vrees dat dat eindig is. En, en, en dan moeten we wel wat verder. Ja. Uh, sponsors. Lastig uh, uh, Kijk om je heen. Dus deze, moet je, deze tijd is dat lastig. Dus moet je het een beetje halen uit, uh, uit de bezoekersaantallen. En, en dat kun je eigenlijk alleen. Er is maar één manier om bezoekers binnen te krijgen. En dit is zorgen dat je een fantastische kwaliteit aan muzikanten hebt. Dat je daarmee je concerten legitimeert. Daar gaat het om. En dan hopen dat het de potentiële uh, het potentiële publiek wat komt, mm -hmm. dat die dat herkennen en bereid zijn om te komen en daar die zondagmiddag aan te geven ja. en, en verder uh, uh, we hebben over, over uh, de publiciteit in de krant en hier en overal niks te klagen, ja. alle lof uh, uh, uh, er staat nu vanmorgen in het Halems Dagblad een uh, fantastisch interview hè, wat Erik Timmermans en ik hebben gedaan uh, ja. uh, uh, gisteren en dat staat vanmorgen in de krant Prachtig. daar ligt het niet aan. Nee, daar ligt het niet aan. Daar ligt het niet aan. Uh, we hebben overal de posters hangen, we hebben de visitekaartjes hè, van. dat goede jaartal al erop. De, ja, ja, ja, goede ja, <lacht> ja, goede jaartal staat erop. Ja, ja, ja, nu wel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar uh, visitekaartjes met Harlem Jess en Moore. Hebben we visitekaartjes overal neergelegd. Degene die met dat kaartje komt, hè, krijgt 5 euro korting. Hè, bij enig concert als ja. hij komt. Ja, ja, ja, ja. Ben jij geweest bij uh, Harlem Jess en nee. nee, Nee, geen tijd. Jammer. Ja, uh, maar het is, nou, ik hoorde daar verschillende uh, uh, meningen over. Ja. Uh, heel veel mensen vonden Moore leuker dan yes. Oh ja, maar dat geloof ik wel. Dat kan wel hè? Dat geloof ik wel. Ja. Tuurlijk, ja. absoluut. Maar waar het om gaat is dat je het publiek de gelegenheid geeft om een keuze te maken. En natuurlijk, uh, als mensen rondlopen en je hebt uh, acht, uh, acht biertjes uh, naar binnen geslikt, dan. Uh, Zing je makkelijker mee met uh, ja. Frans Bauer. Ja. Dan, uh, ja, met dan dat je naar een, uh, een jazzmuzikant luistert. Ja, Natuurlijk snap ik dat wel. Maar. Het is heel goed. Maar daarom is dat het is mooi dat, het. dat ze het mooi genoemd hebben. Precies, precies. En anders, moet je, anders maak je ervan een muziekfestival. Wat dan ook. Maar ga het niet een jazzstad noemen. Hè, wat we in het verleden dat hebben gehad. Hebben er, ja. Met uh, uh, vijf jazzmuzikanten en, ja, uh, en de rest pop. Is, dat is, moet je niet doen. Is is daar, dit doen ze goed. Is daar Zandvoort, uh, het jazzfestival van Zandvoort. daar niet een beetje aan ten onder gegaan. omdat uh, er een beetje geslipt werd naar boekiemuziek? Nee, Terwijl het daarvoor redelijk jazzmuziek was. Nou ja, uh, uh, ik, ik, ik, uh, ja, ik vind het zo moeilijk om daar iets over te zeggen. Uh, nou, vast staat. Ik heb het drie jaar gedaan. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik heb drie jaar gedaan waar de drie jaar één podium. Met ja, prima kwaliteit aan ja. mensen. Ja. Ja. Uh, uh, de begroting allemaal op orde, allemaal goed en noem maar op allemaal. Ja, euh, toen hield het op. Uh, uh, anderen zijn ermee verder gegaan. En ja, dat, dat, dat, dat is jammer. Dat is ja, nou, helaas, ja, nou ja, helaas is er geen pech. Doodzonde. Maar, maar ja, nou ja, oké. Okay, het is gebeurd. Het is gebeurd. We gaan uh, door naar voren. Zeker. Jess in Zandvoort. Ja. Uh, het seizoen gaat weer beginnen. Het ja. uh, is een pauze ja. geweest ja. In, de, in de zomer. En uh, er volgt nu een reeks van hoeveel concerten? Uh, negen. Negen concerten. Negen. Eén keer... We hebben drie maanden rust. Nee, tien. Nee, tien concerten, want we hebben een extra concert. Tien concerten één keer in de maand? Ja, negen maanden. En we hebben een extra concert op uh, 7 oktober. Oké, okay. en wat is daar. Uh... Met uh, Scott Hamilton. Op een maandagavond. Op een maandagavond? Ja. Nee, dat was de enige avond. Dat... <laughs> dat, is de dat, de enige... Nee, dat is de enige avond dat hij kon. Want hij, hij toert door, door de Benelux. En, en ja, Scott Hamilton, dat is echt een grootheid. Stukken, ja. En als je die kan krijgen, dan moet je dat onmiddellijk doen. En dan maakt het niet uit welke dag het is. Nee. Nou ja, ah, ja, ja. ja, dinsdagmorgen half acht is lastig. Dat gaat niet lukken. Maar maandagavond, ja. maandagavond. Ja. Niet ja. iedere ja. tijd is goed. Nee, oké. Okay. Die nee, zit nog niet wakker. Nee, maand, dus maandagavond. En, en helemaal blij mee. Maar uh, waar we daarmee zitten, dat is dat we. 13 oktober een geplante concert hebben met uh, G ja, ja. titulaar. Ja. Dus wat hebben we bedacht? Dat we 7 oktober en 13 oktober die twee concerten die gaan we koppelen. Dus we maken denk ik één poster. En dan zetten we op de ene helft Scott Hamilton... ...en op de andere helft zetten we G titulaar. En dan normaal gesproken is het 15 euro entree. Ja. En, en nu dan? betaal je dan 25 voor beide. Voor beide concerten. Oh. Ja, dus als je dan uh, uh, 7 oktober uh, komt, betaal je 25 euro... En dan kun je, en dan, en dan, uh, kun je dan geen titel aan, dan betaal je 10. Ja. Uh, en als je nou toevallig nog zo'n visitekaartje bewaart, dan heb je mazzel. Yes. Want dan betaal je bij de tweede, dan betaal je maar 5. <laughs> over geld gesproken, ja. um, jullie hebben ook een, een knipkaart of een toe. Ja, paspartoe. Pas ja. ja. Die was uh, 80 euro. Vorig seizoen. Die waren wel van plan om daar 90 van te maken. Want 80 euro voor 9 concerten. Terwijl je normaal gesproken 15 euro per concert betaalt. Dat is natuurlijk te geef. Dus daar waren we al van plan om 90 van te maken. Maar toen zaten we een beetje met het extra concert. Want iemand heeft een passepartout. En, en hoe gaan we dat dan met die 25 euro doen? Dus dat hebben we gedaan. Het passepartout is nu 100 euro. En er zit daar dat concert. Dat extra concert van Scott Hamilton zit erbij in. Dus dan hebben we dat afgedekt. Ook voor die 10 euro voor de passe ouders ja, ja, dus Want is we moeten wel zorgen dat we vrienden met iedereen blijven natuurlijk. Hè. Ja, vrienden van klassieke Concert. Vrienden ja, van ja, Jazz. ja ja. ja, ja, vrienden ja, ja. Van culinaire. Je hebt allemaal ja, ja, ja, ja, ja. vrienden. Ja, ja, ja. Ook in Sandvoort één grote vriendenclub. Ja, nee, maar we hebben nog geen officiële vrienden van uh, Jazz ja, en Zandvoort. Maar, maar ja, ja, wel een passe Dus mensen die ja, een naartoe ja, ja, willen zeker. Hebben, Die ja. kunnen dat uh, morgen bij jou uh, krijgen. Dan wel bestellen. Ja. Want morgen is het eerste concert. Ik zie Frits Landes. Ja, ja. Die, is nou, zaai, die hebben het al, dat maar, het uh, uh, uh, ja. ja, die lijken niet op elkaar. Nee, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij is er vaak, hè? Uh, uh, uh, Landersberg is natuurlijk een van de, de, de vaste krachten ja. van, het, ja. uh, van het trio, hè, als slagwerker. Ja. Uh, de laatste tijd wat minder, omdat hij druk heeft met andere bezigheden, maar het is natuurlijk uh, is uh, verreweg Europa's beste ja. Ja. en Dus die komt, en daar, zijn, daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. Uh, Erik Koger, uh, slagwerk. is dus Op dit moment de meest gevraagde slagwerker in Nederland Sorry. Dus, dus Wij hebben een, een, een, een Ongelooflijk goed programma dit jaar Waarom is uh, iemand Omdat hij natuurlijk hartstikke goed is, dat begrijp ik mm. wel. Mm. Hij is de beste slagwerker Maar dan uh, vinden het twee anderen mm. Laten we hem eens erbij vragen Want het, het zijn nooit vaste uh, sets mm. Is dat zo dat men in Jessland in uh, wisselt Van samenstelling op het moment dat men het een keer leuk vindt Om met hem te spelen en of het nou een slagwerk is of een trompetist? Nou. Wat ik zie. Nee, dat zal ik je vertellen. Uh, we hebben jarenlang het, het, het vaste trio van Johan Clement gehad. Ja. Dus dat was Johan Clement, Fris Landersbergen en Erik Timmermans. Maar in een trio waar een solist bij komt. Is, geeft piano. eigenlijk het meeste kleur aan de klank. Mm -hmm. dus piano is altijd een, een overheersend instrument, slagwerk. en bas. En dienend aan de, aan het, mm. aan de rest. Jan ja. Clement heeft uh, niet vorig jaar het jaar ervoor besloten om daarmee te stoppen. Om ja. um, um, uiteenlopende redenen. Niet, niet uit boosheid of zo hoor, maar, maar uh, ja. gewoon ja, kan prima. Kan ja. uh, dat vonden we niet leuk. Aan ja. de andere kant opende dat wel mogelijkheden, want we hebben in Nederland heel veel ongelofelijk goede pianisten. Hmm. Nou, dat geeft ons de kans om de klankkleur van het trio uh, uh, wat te variëren. Ja. De solisten, daar wordt nu aan gevraagd, die komen, bijvoorbeeld Benjamin Herman komt, gezegd van, wie zou jij nou als pianist erbij willen hebben? Want dat bepaalt voor hem ook zijn klankkleur nee. in dat kwartetje wat daar gaat spelen. Dus die komt met een, met een Zuid-Amerikaanse pianist... Miguel uh, uh, Rodriguez. Nou, als hij ermee komt, dan zullen dus we ervan uitgaan dat het goed is. Ja, dat Prima. Dus dat is heel belangrijk, ook voor degenen die komen om naar dat concert te kijken. Ja. Want die zien weer iets wat ze nog niet hebben gezien en iets doen wat nog niemand heeft gedaan. Dat is belangrijk. Daar gaat het om. Ja, ja, dus het dus vandaar. Zo werkt dat. Ja. Even over morgen? Ja. Wat zijn de bijzonderheden voor morgen? Behalve dat je 15 euro moet betalen en dat je ja. om half drie naar binnen mag. Ja. En, en pas kwartoe nee, voor 100 euro. Je mag hem twee uur naar binnen. Oké. Okay. Kwart voor twee. Oké. Okay. Maakt niet uit. Nou, we, we, we gaan dit... Dit, dit wordt een, een, een, een... Ja, zoals alle concerten heel bijzonder, heel bijzonder worden. Het, het, het is een futuose vibrafonist. En daar zijn er niet veel van. Nee. nee want het is geen... Ja, wat moet ik zeggen? Uh, Tenoorzaaks, uh, uh, uh, trompet, uh, trombone, weet ik veel wat. Maar vibrafoon is zo'n ongelooflijk moeilijk instrument. Daar moet je heel hard voor studeren uh -huh. om dat goed te beheersen. Dus daar heb je dat heb je in je in je in je genen heb je dat nodig. Nee? Dat je uh, handen. En voeten onafhankelijk van elkaar kan ja. bewegen. Ja, zeker. Ja. He, vandaar dat je, dat je ook ziet dat bijvoorbeeld Lionel Hampton. was een geweldige is maar ook een hele goede slagwerker. Mm -hmm. ja. He, want dat, het is dezelfde motoriek. Ja. En dat zie je bij Frits Landersberg ook. Ja. He, hij is ook uh, uh, uh, docent conservatorium. Mm -hmm. fibrofon. Maar, maar ook slagwerk. Ja. He, en Grapig, dat, ja. dat, dat, dat, ja. dat zie je overal weer terugkomen. Een soort combi in, ja. Uh, in je. ja. Draad in je motoriek. Ja, ja, ja, ja, ja. zeker. zeker. Nou ja, dan hebben we 7 oktober uh, ja. Scott Hamilton, 13 oktober G-titulaar, 10 november Sjoer Dijkhuizen, uh, dan hebben we 19 januari is Sarah Fairfield, 9 februari Benjamin Herman, 9 maart André Vrolijk, dat wordt Jesse Cordion. dat is fantastisch. Dan we... het is vrolijk is wel heel, heel bijzonder, hè? want dat is natuurlijk ook een, uh, een man die uh, de volksmuziek doet. Ja, hij heeft ook jaren bij, bij ja. Melando gespeeld, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, maar dat is. En, en, dan, en, en dan hebben we daar wel een jazzconcert. Maar dan mag ik toch hopen dat er nog een klein ja, beetje ja. Kwapa tussendoor zit. Ja, komt. Ja, daar heb je wel kans van. Nee, ja, maar dat is fantastisch. We een hebben, fantastische speler. We hebben vorig seizoen hebben we violist gehad, Peter Lichtermoet. En en, en uh, uh, dat die, die, die, die heeft in het concert uh, viel in het concertgebouw. Dacht op een gegeven moment, oh, die kreeg aanvragen om uh, uh, uh, commerciële dingen te doen. Reclames ja, ja, ja. en weet ik veel wat allemaal. Die dacht van, goh, hier kan ik veel meer mee verdienen dan dat strijken in dat, in dat concertgebouw. Dan dat dan ging hij doen. Ga je dat Zo doen. Gaan we. Die hebben we vorig vorig seizoen gehad. N Niemand in het publiek had ooit gehoord van Peter Lichtenmoed. Maar iedereen weet, wat we programmeren is goed. Ja. Dus die komen. Ja. Dat is het beste compliment wat je kan krijgen ja. als organisatie. Ja, ja, ja. Dat mensen op iets komen waar ze nog nooit van hebben gehoord. Ja. Prima. Die man die heeft daar verteld, gespeeld. heeft een paar klassieke stukken gespeeld. Daar zaten mensen met tranen in hun ogen. Ja. Ja, dus is, en dat is, en dan, dan, dat doe je het voor. voor. Dat doe je het voor. Dat meen ik echt. Dat doe je, je, je, je het doet voor. doet het om mensen te Geweldig. Te, te ja. Absoluut. Ja. Ja. ja. Dat is zo. Goed. Eh, het laatste concert is weer uh, in het voorjaar. 11 mei. Meerdes mei. Ja. Met en uh, de, Ferdinand Povel. En dan... Uh, is de cyclus weer rond. Dan, uh, dan is het... Uh, het is dan, is is is de de dan is het... Dan is het... Dan is het rond. En dan hebben we in die tussentijd... Geweldige dingen. dingen. Ja. Ja. Mooi Hans... Um, bij mensen in het komende seizoen veel plezier en, uh, uh, en mooie jazz. En als ik het ja. programma zo hoor, dan is het mooie jazz. Ja, het uh, wordt heel goed. Voor de ja. mensen die uh, informatie willen hebben, die kunnen morgen bij jou alles te horen krijgen wat, ja. uh, wat er duidelijk is. En de site is helemaal vernieuwd, dus daar kunnen ze alles op zien. Ja. www.jazzinzandvoort.nl Daar kan je op kijken, daar staat alles ja. voor. Staat het ja. programma er ook op? Ja, ja, ja, ja. Dit is... Uh... Oké, okay, dus, ja. dit staat op de site. Dus het hele programma staat op de site. Kijk eens, Met iedereen die uh, daar komen. Ja. ww.jessinzandvoort.nl en ja. daar vind je alles wat er uh, het komende seizoen gaat gebeuren. En uh, ja, Ga morgen kijken, zou ik zeggen. Dus, ja, ik absoluut. Heel veel plezier. Zeer bedankt. Dankjewel. Jullie uh, bedankt voor je tijd. We spreken elkaar zeker nog wel. Wat wij gaan doen is even de agenda voorlezen. En dan doen we daarna de muziek. En dan wordt het vanzelf alweer overgenomen door het nieuws. Dus we we van tevoren even de agenda doen. We gaan uit, Ga je wel. De krant gaat open en we beginnen maar even vooruit bij... Uh, Lezers zoekt medelezers, man en vrouw in omgeving Zandvoort. Uh, dinsdag 17 september om uh, 8 uur uh, in de bibliotheek Zandvoort. Daar kan je lezen en meelezen. Discussiëren over het boek kost je als lid 52 en 5 euro voor niet-leden. Ja, dus uh, wat we uh, vandaag uh, de... De, hoe heet het, de, de scouting hè? Op, ja, het op het Raadhuisplein. Daar gaan alle kijken. Uh, ja, dit weekend de Trophy of the Dunes in het, uh, op het circuitpark. Ja. Uh, Theaterschool Het Nest heeft een open dag in de blauwe tram, maar zij komen volgende week in de uitzending. Maar vandaag verteld. is het open dag. Maar, okay. open dag. maar ze ja. gaan dus daar ons meer over vertellen. Nou, Jess in Zandvoort uh, is net verteld. Uh, op 12 september is er een voorlichting, voorlichtingsavond van de notaris... over erfrecht en schenkingen door... Uh, Dit uh, In ja. samenwerking met, met, met de seniorenvereniging Zandvoort. Zandvoort. Ja. En dat gebeurt in de kantine van een Huis in de Duinen. Kost ja. Huis in de Kost Daar uh, kan je alles te horen krijgen over, over schenkingen. Ja. Ja, en heel zo belangrijk, voort. ja. Uh, woensdag, eigenlijk donderdag, begint ook de KLM open. Ja. Vier dagen topgolf in Zandvoort. Uh, ga er rustig een dagje kijken. Uh, er kunnen partout gekocht worden uh, via allerlei sites. Je kan ook gewoon een kaartje kopen en dan wandel je naar binnen. Uh, hopelijk blijft het droog. De baan ziet er fantastisch uit. En uh, we hopen daar weer veel plezier aan te beleven. De Mobiliteitsdag? De Mobiliteitsdag, zeggen, ja. 25 uh, september is het Mobiliteitsdag. En die hele dag is er wat te doen. Er is een Toertocht, morgens, uh, hoe die gaat, uh, ga ik niet vertellen. Ja. Maar dat kan je opvragen bij uh, steunpunt Zandvoort. En daar uh, kan je ook opgeven voor die uh, toertocht. En smiddags is de Mobiliteitsdag op het terrein van die Unicum. Ja. Uh, iedereen mag komen kijken. Het wordt weer een geweldige dag. We hebben altijd veel plezier eraan. Ja, leuk. En de mensen hebben er ook veel plezier aan. Er wordt gereisd. Zelfs heel fanatiek. Ja, dus pas je. op als ja, je mee ja, wilt doen. Ja, ja, ja, ja, maar ja, ja. een oproep aan alle mensen met een scootmobiel. Kom gezellig of geef je alvast op. Ja. Nou wat hebben we nog verder. Mijn uh, agenda raakt een klein beetje op. Ik zie hier nog staan uh, de Toon Hermansgroep, De 13e september. Is weer, uh, dat is een gespreksgroep over kanker. Die start ook weer bij Ook Zandvoort. Uh, Op je Monumentendagen hebben we natuurlijk ook Daar niet het gehad, al 14 en 15e. De laureaten van Prinses Christina-concours, de 15e. We moeten hem heel snel uh, afronden. En, uh, en voordat jij de laatste doet, ga ja? ik even dit doen. Doe maar. Want we worden zo overgenomen door het nieuws. Ik wil allereerst ja. weer de uh, techniek bedanken. Mark. En uh, Thomas, Thomas is alweer weg. De redactie ja. Yvonne Roosendaal en Gerritte Rutte bedankt voor de koffie. Dondergrebber, ontzettend bedankt. En naast mij Gerritte ook ontzettend bedankt voor de mede ben, ben en voor jouw, uh, redactie. Ja, ja, ja. En nu kunnen we de laatste doen. Ja, nou ik natuurlijk de biologische markt. Uh, is die er nog? Of is die al is, is uh, die gestopt? De biologische markt daar kan nog op gestemd worden geloof ik. Via markt.zandvoortsekranten.nl uh,